Like I'm looking down upon me whoa, whoa. Start sinking every time But you still keep a handle on it Even when I take something beautiful and standalone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 stage in Dit is Zie ZFM Zie ZFM. twintig jaar een zee van muziek.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 Yeah. Hoezo? Aardige mensen. Hoe gaan we ermee om? Kijk voor de gebruiksaanwijzing op Sieren.nl.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 ZFM 20 jaar ZFM in Zandvoort en jij bent erbij. Oh boy,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 Het onderzoek van het Radio 1-programma Argos blijkt dat voormalig directeur Postema van Blauwe Stad de provincie mogelijk heeft benadeeld met behulp van een notaris. Postema werkte zowel voor de provincie als voor bouwbedrijf Koop, dat de Blauwe Stad ontwikkelde. De notaris zou zonder toestemming van de provincie grond naar Koop hebben doorgesluist tegen een veel te lage prijs. De provincie zou voor miljoenen het schip in zijn gegaan. Postema stapte een jaar geleden op bij Blauwe Stad. De provincie staakte dit jaar de samenwerking met Koop. In de Blauwe Stad moesten 1500 woningen komen, maar daarvan is maar een tiende gerealiseerd. Rond een plein in de Utrechtse wijk Ondiep is een groepsverbod ingesteld. De maatregel volgt op ongeregeldheden in de nacht van donderdag op vrijdag. Toen werden in Ondiep 21 mensen aangehouden voor het veroorzaken van overlast. Ze maakten deel uit van een groep van 30 tot 40 mensen... die vuurwerk afstaken, brandjes stichten en vernielingen aanrichten. Toen de politie kwam gooiden ze ook spullen naar de agenten. De onrust in de Utrechtse wijk Ondiep volgde op een stille tocht... voor twee mensen die om het leven kwamen bij een verkeersongeval. In het voorjaar van 2007 waren er ook rellen in Ondiep. Toen escaleerde de situatie toen de politie een inwoner van de wijk neerschoot... ...waarna die overleed. In Thailand is het nachtelijk uitgaansverbod voor Bangkok en een aantal provincies opgeheven. Volgens premier Abhisit is de situatie inmiddels weer onder controle. De avondklok werd ingesteld op 19 mei... ...toen het leger met geweld een einde maakte aan wekenlange protesten van de oppositie. Het optreden van het leger leidde tot rellen en brandstichtingen in Bangkok en in steden in het noorden... Bij het politieke geweld in Thailand zijn in totaal zeker 85 mensen om het leven gekomen. En 2000...